Goed nieuws, we zijn in een, uh, met een serie begonnen, alweer uh, een tijdje geleden, juli vorig jaar denk ik, dus dat is bijna een jaar geleden, uh, over het goede nieuws in de Bijbel, in de geschiedenis van de Bijbel en tot aan vandaag. En de heren, uh, daarin uh, hebben we centraal staan, het eeuwige evangelie, tekst uit openbaring, openbaring 14, vers 6, het eeuwige evangelie wordt nogmaals gebracht in openbaring. En omdat het evangelie eeuwig is, dachten wij van: "Hey, dan moet er overal in de Bijbel dat evangelie te vinden zijn. Moet het evangelie in alle tijden gebracht zijn." Hoe zag het er dan in al die tijden uit? In tegenstelling tot bedelingen waar vaak over gesproken wordt in theologische termen, bedelingen zijn uh, perioden dat God een bepaald, een bepaald boodschap heeft voor die en die periode, voor die en die mensen en dan is er een andere bedeling heeft God een andere boodschap voor die en die mensen met een ander pakket wij geloven dat het een beetje anders in elkaar steekt want het goede nieuws is als een diamant zogezegd met een heleboel vlakjes, met een heleboel dingen een heleboel onontdekte vooruitzichten die allemaal opgeborgen zijn in de Bijbel. Nou, we hebben bijvoorbeeld stilstaan bij Abraham, die in veel verbrokenheid leefde en een pionier was, te midden van heel veel verbrokenheid, Toren van Babel, de dood in zijn familie, zijn broer was gestorven, de zegen was verdwenen uit zijn familie, en hij ging als eenling weg uit zijn vaders huis, als eenling overgebleven. En toen ging zijn neef ook nog weg, tot twee keer toe grote verbrokenheid. En dan gaat God een verbond met hem aan. En ziet Abraham tussen de dieren die zijn gescheiden, door midden gesneden, als de duisternis komt, komt er een openbaring over ballingschap. En dan gaat er een fakkel branden. Het goede nieuws in verbrokenheid. Het nageslacht van Abraham dat die ballingschap krijgt, bij over wie die ballingschap komt? krijgt ook een fakkel te zien, na die ballingschap, na die duisternis. In de woestijn, midden in de woestijn. Een berg die als een fakkel brandt, waarop God met zijn vinger woorden schrijft in steen. En de inhoud van het Goede Nieuws was Gods getuigenis van herschepping, de tien woorden. En daarna zijn we naar Gideon gegaan, de tijd van de richteren. Het goede nieuws in de tijd van de richteren. En Gideon liet Israël zelf als een fakkel branden. Israël werd in zijn tijd een gemeenschap van getuigen. Ook weer in een tijd van ellende. Midian en Amalek hadden hen overmand. En we hebben vier vruchten gezien. Hoe die ontstaan als het goede nieuws van de Torah in Israël zich verspreidt door de profeet. De eerste vrucht was onderscheiding. En de tweede vrucht, een feestelijke ontmoeting met Yahweh. Weet wel, die twee stieren die gebracht werden: de een was een brandoffer, die de volheid van de verdrukking aangaf, zeven jaar van verdrukking, die als een brandoffer geofferd werd aan Yahweh, en een dankoffer, het vlees waarvan dat gegeten werd als een dankoffer. En een derde vrucht is de liefde voor iedereen, het collectief. Gideon ging niet voor zichzelf. Hij had al een lange tijd, woonde hij bij zijn vader in huis en stond die paal daar in de tuin en was hij onderwezen in de Torah bij de profeet. En toch wachtte hij tot het moment dat hij het kon doen, terwijl iedereen daar de vruchten van plukken kon. De duizend van Menasje, het hele geslacht van Menasje, wilde hij erin meebrengen. En dan komt het tot de praktijk van de Torah. In de nacht gaat die paal om. Wat ik nou zo mooie verrassing vind aan het verhaal van Gideon... ...wat we bestudeerd hebben. We zijn begonnen uh, met uh, het verhaal in Richtere 6 te, te lezen. Uh, de evangelische versie, weet u het nog? De charismatische versie en de orthodoxe gereformeerde versie. En uh, wat nou zo bijzonder was... We zagen dus de ellende, verlossing en dankbaarheid van de gereformeerden, konden we er zo in lezen. En uh, we zijn dus ook inderdaad begonnen bij de ellende. Maar wat kwam er na de ellende? Verlossing, een feestelijke ontmoeting met God, midden in de nacht. Dankbaarheid. Ellende, dankbaarheid en dan pas de verlossing. Ziet u dat? Dat is hetzelfde als wat er in Israël gebeurt. Of in Egypte, als Israël daar in gevangenschap is en de tien plagen worden uitgegoten. Voordat Israël uit Egypte wegtrekt, brengen ze een dankoffer. Een lam dat wordt geslacht. En ze eten het vlees daarvan, dat is een dankoffer. Ellende, dankbaarheid, verlossing. Hé, hey, wat een verrassing. Weet u hoe dat komt? Israël was wel een ballingschap. Abraham was wel in grote verdrukking. En ook Israël in de tijd van Gideon... zat onder het juk van de vijand. Maar er was een belofte. En die belofte zou komen. Het zaad van de belofte was in hun harten geplant. En ze wisten, die belofte gaat zich vervullen. Er zal verlossing komen... En omdat die belofte hen zo vervulde en de hoop hun harten in bezit nam. Daarom konden ze dankbaar zijn. En in dankbaarheid in de nacht een feest vieren. Ellende, dankbaarheid, verlossing. En zo mogen wij dankbaar zijn dat Yeshua de weg voor ons gebaand heeft. Dat het koninkrijk gaat komen. Dankbaar zijn dat hij terugkomt en zich openbare zal aan deze wereld zodat de verlossing van deze wereld komen zal. En het herstel, de herschepping. Nou, deze week gaan we naar de tijd van de koningen. En daarom heb ik de preek genoemd Koninklijk Nieuws. Daarvoor gaan we eerst helemaal terug naar Genesis 1. De schepping. We kijken allereerst naar het Hebreeuwse woord voor heerschappij... Dan gaan we naar koning David, Salomo en Jozefat. En de vraag die centraal staat deze morgen... is hoe laat een koning de fakkel van het goede nieuws... in zijn koninkrijk schijnen? Genesis 1, vers 14. En God zei, laten er lichten zijn aan het hemelgewelf... om scheiding te maken tussen de dag en de nacht. En laten zij zijn tot aanduiding van vaste tijden... En van dagen en jaren. En laten zij tot lichten zijn aan het hemelgewelf, om licht te geven op de aarde. En het was zo. En God maakte twee grote lichten. Het grote licht om over de dag te heersen. En het kleine licht om over de nacht te heersen. En ook de sterren. En God plaatste ze aan het hemelgewelf, om licht te geven op de aarde. Om de dag en de nacht te beheersen. En om, on, om scheiding te maken tussen het licht en de duisternis. En God zag dat het goed was. Toen was het avond geweest, en het was morgen geweest. De vierde dag. Dit stukje is het eerste chiasme in de Torah. Daar mag u thuis nog eens op nakouwen, en dat eens bekijken. Maar dit is het eerste chiasme. Hierin komen de thema's terug in omgekeerde volgorde, naar de kern die er gezegd wordt. En die kern is vers 16. En God maakte twee grote lichten. Het grote licht om de dag te beheersen en het kleine licht om de nacht te beheersen. En als er een kern is van een chiasme weten we, hé, hey, hier moeten we opletten. Hier wordt een mooie boodschap, een belangrijke boodschap gegeven. Dus we gaan zoeken en kijken wat is die boodschap? Nou, en in die kern wordt één woord twee keer herhaald. Welk woord is dat? Heersen. Heersen. Dank je. In het Hebreeuws het woord mashal. En dat betekent heersen. Nou, wat doet een koning? Heersen. Dus ik uh, heb hier lang over nagedacht... En uh, ik wil een, een, een, uh, een midrash geven over de zon en de maan die heersen over dag en nacht. En dat wil ik als hoofdlijn gebruiken voor de prediking van morgen. De zon heerst over de dag en de maan heerst over de nacht. Ik denk omdat de zon op de vierde dag geschapen is tegenover de eerste dag waarop er wel licht was maar geen zon maar het licht van Yahweh... dat die uh, zon een beeld is van Yahweh de Vader. Hij is niet Yahweh zelf, we moeten de zon niet gaan aanbidden... ik zeg het er maar even bij... maar een beeld van Yahweh, koning Yahweh... die heerst over heel de aarde en heel de schepping. En die maan dan, waar is die dan een beeld van? Nou, ik heb aan verschillende dingen gedacht... Toen ik met de voorbereiding van deze preek bezig was, dacht ik, ja maar natuurlijk, die maan die weerspiegelt het licht van Yahweh in deze wereld in een periode van duisternis. Dat is de koning. De koning heeft de roeping om Yahweh te weerspiegelen op aarde als het grootste licht te midden van de sterren, om zo het licht van Yahweh te laten schijnen. En uh, er zijn uh, 70 uitleggingen mogelijk, dus u hoeft het niet met me eens te zijn. Maar ik vind het een mooie om te nemen en te gebruiken voor vanmorgen bij de prediking. Nou, zon en maan. Uh, dit plaatje komt uit uh, uh, het te denken. Daar heb ik een artikeltje van, over de website staan. En uh, dit is een beetje achtergrond van de dag- en nachtcyclus die dus begint in Genesis 1. Uh, wil ik even kort toelichten... De heerschappij over de dag, dat vindt u bovenaan. Dat is het licht van de dag. En euh, nou, dan kunt u daar de schemeringen herkennen. En dat is de duisternis van de nacht. En s'morgens gaat de zon op, zogezegd. Dus gaan we onderweg door de schemering naar de dag. S'avonds gaat de zon onder, gaan we door de schemering naar de nacht. En zo herhaalt zich dat elke dag opnieuw. En dat patroon kunnen we herkennen in de tekst als de, uh, de tuin van Ede geschapen wordt. Dan herkennen we daarin het licht van Yahweh, de tuin van Ede, waarin uh, Adam tot zijn doel kwam en helemaal in het licht van Yahweh stond. En met hem één was. Maar ja, toen het misging in Genesis 3, vers 6, toen uh, werd er een, een, een vrucht gegeten van de verkeerde boom en gingen we onderweg naar ballingschap en brak er een tijd van nacht aan... dat de stem van God niet meer zo te horen was. Nu is dit niet hetzelfde als het cyclusdenken in het heinedom... of in de Kabbalah of in uh, mysticisme. Daarin wordt ook over een cyclus gesproken... maar dat is een eeuwig herhalende cyclus die maar niet verder komt... hooguit als een spiraal naar boven naar een hoger bewustzijn gaat. Maar de cyclus van het Hebreeuwse denken gaat als een wiel. Dus die herhaalt zich maar gaat door de geschiedenis heen. En de nacht kan soms dieper worden, en de dag kan soms glorieuzer worden, maar uiteindelijk zal de dag overwinnen. Nee. Dat is het verschil. Met deze basis in ons achterhoofd gaan we verder kijken. De heerschappij over de dag, en de heerschappij over de nacht. Daar regeert de zon, regeert Yahweh, en daar regeert de maan, de koning, Alleen door, als de koning regeert, kan natuurlijk dit bereikt worden. We gaan naar een tekst uit Jeremia. Um, om te kijken naar hoe een koning slagen kan in het laten branden van de fakkel in zijn koninkrijk, is het soms makkelijk om te kijken naar de falende koning, die er niet in slaagt. Dat helpt om het een beetje uh, in contrast te zien. Ik heb de tekst hier, dus we hoeven hem niet speciaal op te zoeken. In Jeremia 10, uh, Jeremia die leeft natuurlijk in de tijd dat Israël in ballingschap gaat, dat Jeruzalem valt en de Joden in ballingschap gaan. Hoe is het mogelijk? Het volk van God in ballingschap. Het volk kon het niet pakken totdat ze daadwerkelijk in Babylon zaten. Toen pas konden ze geloven dat inderdaad God het zover had laten komen. En Jeremia die predikt daarover. En die wijst naar de verantwoordelijkheid van de koning. Laten we eens lezen. Luister en neem er oren. Doe niet uit de hoogte. Want Jahwe heeft gesproken. Geef eer aan Yahweh, uw God, voordat hij het duister maakt. En voordat in de schemering uw voeten zich stoten aan de bergen. En u uitziet naar licht. Maar hij je tot een schaduw van de dood maakt. Het verandert in donkerte. Jeremia 13. Jeremia 13, vers 15 tot 18. Als u, het is dan, Yahweh heeft gesproken, geef eer aan Yahweh, luister dus naar hem, voordat hij het duister maakt en voordat in de schemering op voeten zich stoten aan de bergen. Als u dan, als de nacht gekomen is, als u dan nog niet luistert, zal mijn ziel wenen op verborgen plaatsen vanwege de hoogmoed, bitter schrijen. Ja, tranen stromen eruit mijn ogen naar beneden, want de kudde van Jaweh is gevangen, weggevoerd. Als een koning dus niet in staat is om de stem van Jaweh te verstaan tijdens de dag, hoe moet hij God dan verstaan in de nacht, of ze Hem weerspiegelen in de nacht, zoals de maan de zon weerspiegelt? Als dus de koning overdag niet geluisterd heeft naar Jaweh, dan komt de nacht. Dan heeft hij opnieuw de kans om te luisteren. Dan kan hij opnieuw zeggen van... God, ...ik struikel telkens weer. Hoe is het mogelijk? Ik kan God niet weer spiegelen. Het is nacht en ik raak helemaal in paniek... ...want het lukt me niet. En dan kan de dominee zeggen... ...o heer, waar ben ik fout gegaan? Waar moet ik mij bekeren? Is er in mij een weg die naar het onheil voert? En het gebeurt. Er zijn voorbeelden van. Koning Agap zelfs. Die zich bekeert en waardoor het de nacht zich verder uitstelt. Doordat hij een week lang vast voor Gods aangezicht. Koning Menasse, die in ballingschap is en zich bekeert in de gevangenis. Heer natuurlijk ook een voorbeeld. Maar als het zover komt dat de koning in de dag niet geluisterd heeft naar God... en in de nacht niet in staat is om Gods goede nieuws te laten schijnen... en niet luistert naar zijn stem. Dat was de toestand in de dagen van Jeremia... Want hij werd uitgemaakt voor, uh, voor een, uh, een klaploper, een, een leugenaar. Dan is het heel triest gesteld met Israël. En dan is dit de emotie die God laat zien. Als u dan nog niet luistert, zal mijn ziel wenen op verborgen plaatsen. God moet zich dan verbergen voor Israël vanwege de hoogmoed. Hij zal bitter schreeuwen, Ja, tranen stromen eruit mijn ogen naar beneden. Want de kudde van Yahweh is gevangen weggevoerd, doordat de koning niet in staat was zijn verantwoordelijkheid te nemen. Zeg tegen de koning en tegen de koningin moeder, verneder u. Ga op de laagste plaats zitten, want wat op uw hoofd is, uw sierlijke kroon, is neergevallen. Ik heb het even erbij gezet, om die cyclus erin te herkennen. Luister en neemt er oren is de dag. Hij maakt de schaduw van de dood en donkert de nacht waarin de koning moet regeren. De kudde van Yahweh is gevangen weggevoerd. Dat is de falende koning. Verneder u en ga op de laagste plaats zitten, de nederige koning. Een belangrijk aspect van de koning is dus nederigheid. Dat hij beseft wat voor verantwoordelijkheid hij heeft. Het is een compleet volk waar hij aan, uh, uh, uh, aan, de, aan de kop staat. Hij moet een volledig volk leiden en, en het, het goede nieuws laten schijnen. Maar hij is niet zelf de zon. We gaan kijken naar David, hoe hij daarin slaagde. 1 Samuel 17, daar gaan we op zoeken. En David is een uh, koning die opgegroeid is inderdaad in een uh, periode van zegen. Of David in zijn jonge jaren was de jongste, de achtste persoon in een familie die gezegend was in de velden van Bethlehem. Uh, zijn overgrootmoeder Rut was een Moabitische Notenbene, maar die was verlost in Israël. En hij had een erfenis gekregen door, dankzij Boas. En Boas werd de vader van Obed en Obed werd de vader van Issi en, en de familie die groeide. En Issi kreeg acht zonen. Wauw, wat een zegen. En kudde en rijkdom gingen rond en de faam van deze familie was bekend de, toen, er, toen er oorlog uitbrak. Toen werd hij opgeroepen, maar ja, hij was al wat te oud. Dus zijn zonen, die al strijdvaardig waren, die uh, kwamen opdraven en die zouden de strijd gaan voeren. Want het is een gezegende familie. En de jongste is David. Die zit tussen de, he, tussen de schapen en die zingt liederen. 1 17. De Filistijnen verzamelden hun legers ten strijden, en verzamelden zich in Sogo, dat Juda toe behoort. Ze sloegen hun kamp op tussen Sogo en Azeka in Ephes Damim. Maar Sal en de mannen van Israël verzamelden zich en sloegen hun kamp op in het Eikendal, of het Terbintendal. Vervolgens stelden zij zich tegenover de Filistijnen op voor de strijd. Hier zien we dus het, het vijandelijke leger van, uh, van uh, Filistea. Dat, uh, dat optrekt tegen Israël. Ze hebben al uh, decennia lang uh, de macht in Israël. En ze kunnen lekker treiteren. En zij zijn de sterkste. Ze hebben moderne oorlogvoering. Uh, stevige uh, uh, pansers. Waardoor zij uh, bijna onverslaanbaar zijn. En Sal heeft een aantal keren heeft er, uh, Is erin geslaagd om het wel... Uh, zeg maar, uh, goede slag toe te brengen. Maar nu heeft hebben de Filistijnen een man. Nou, er is geen kruid tegen gewassen. Ze hebben een, sp een speervorm gemaakt. Dan weet ik wat allemaal. Een oorlogsmachine is het geworden. Nou, nu hebben ze Israël weer helemaal onder de duim. En Israël staat bij de eikenboom of terebinte. Waar kennen we dat van? Abraham. Die, zat, die kampeerde regelmatig bij de terebinte. Niet omdat de terebinte nou uh, afgoden waren ofzo. Waar die zich verboog. Nee, daar had het niks mee te maken. Maar die terebinte... Die grote bomen hebben wel een unieke plaats in Gods schepping. Zoals, uh, ik het pas ook in een parasha genoemd volgens mij. Zoals de mens de grootste is van de levende wezens, van de dieren, uh, is de mens de grootste in, uh, in heerschappij. Zo is de, van de plantenwereld de boom de grootste. Die dus zogezegd een, een weerspiegeling is van heersen over het plantenrijk in het zicht. Hè? En uh, dat heeft er niks mee te maken dat die boom een persoon is of iets, een levend wezen. We kunnen hem net zo goed omhakken om een ark ervan te maken, als dat we er naar luisteren in de zin van dat we verstaan wat God door die boom wil zeggen. En zo was Abraham bij de terbint en zo is Israël hier bij het Eikendal, het Terebintendal. Zullen ze in staat zijn om de stem van God te verstaan? Die door de takken van de bomen waait. De wind. Wind en geest is hetzelfde woord in het Hebreeuws. Zullen ze in staat zijn zijn stem te verstaan? Zodat ze weten hoe ze tegen deze oorlogsmachine moeten oprukken. En hem een kopje kleiner maken? Vers 13. De drie oudste zonen van Isië gingen op weg. En zij volgden Sal ten strijde. Drie zonen van een gezegend geslacht, ze zullen optrekken. Ze zijn veelbelovend en zij zullen misschien wel Gods stem verstaan. Eliab de eerste, Abinadab de tweede en Samma de derde. David was de jongste, maar de drie oudsten waren Sal gevolgd. En David keerde telkens van Sal terug om in Bethlehem de schapen van zijn vader te wijden. De Filistijn kwam s'morgens vroeg en s'avonds naar voren. En zo stelde hij zich daar veertig dagen op. Nou, we weten wat, uh, wat hij zei en hoe hij Israël uitdaagt. En de God van Israël uitdaagt. Hij minacht ze. Hij minacht ze. Hij manipuleert ze. Hij krijgt ze onder de duim. Het lukt hem. Om ze psychisch helemaal gestoord te maken. Ha, die, stem van die, die stem van hun God in die boomtoppen, die horen ze niet. Nee, ze horen die stem van die oorlogsmachine. Net zoals de tien verspieders... Toen zij in het land Kanaan rondtrokken, zagen zij de mannen, de reuzen, de oorlogsmachines die, zij, uh, die daar waren. En ze, in angst trokken ze zich terug en zeiden ze tegen Israël: Dat lukt nooit. We waren in hun ogen als sprinkhanen. Ze hoefden maar hun been te verzetten en we worden door ze vertrapt. De stem van de oorlogsmachine verdrijft die stem in die eikenbomen. die zachte wind. En David die komt daar regelmatig om uh, eten te brengen en uh, dan keert hij weer terug naar de schapen. Er moet iemand op letten en ja, hij was de jongste dus. Hij was nederig. En uh, dan op een dag hoort hij die oorlogsmachine spreken. En dat is mooi om even te lezen, want daarin herkennen we een stukje wat we ook bij Gideon hebben gezien. Dan moet. In vers 24 staat de angst van Israël. De mannen van Israël zeiden in vers 25, hebt u die man wel gezien die gekomen is? Want hij is gekomen om Israël te honen. De koning zal de man die hem verslaat grote rijkdom schenken. Hij zal hem zijn dochter tot vrouw geven en het huis van zijn vader vrijstellen van lasten in Israël. Belasting vrij. Toen zei David tegen de mannen die bij hem stonden, wat zal men de man doen die deze Filistijn verslaat en de smaad van Israël afwindt?" want wie is deze onbesneden Filistijn wel dat hij de gelederen van de levende God durft te honen <lacht> zo'n jong veentje die in de kudde, bij de kudde thuis hoort die hielp misschien dat hij steeds terug ging naar die kudde dan hoorde hij die stem niet steeds hè? het volk gaf hem steeds hetzelfde antwoord zo zal men de man doen die hem verslaat David ging ook niet impulsief tekeer, hij zei niet die honende Filistijn ik zal hem eens even pakken en die ging er rechtstreeks op af er zijn sommigen die ook zo impulsief zijn. Maar dat doet hij niet. Hij gelooft in de God, in de levende God en in zijn stem. En hij weet niet of hij wel de persoon is die hierin moet verantwoordelijkheid nemen. Maar er is heel Israël, er zijn de veelbelovende broers, er is een koning. Die moeten hun verantwoordelijkheid nemen. Dus wa wa waarom gebeurt hier niks? Wat is er tussen dan besneden Filistijn? Nou ja, Eliab zijn oudste uh, broer... Toen hij hem tot de mannen hoorde spreken, werd hij boos tegen David en zei, waarom ben je eigenlijk gekomen? En onder wiens hoede heb je die paar schapen in de woestijn gelaten? Ik ken je overmoed en de slechtheid van je hart wel, want je bent gekomen om het vechten te zien. Eigenwijs, broertje, je denkt het altijd beter te weten. Ga alsjeblieft terug naar je schapen. Je hebt geen idee wat oorlogvoering is. Nee, maar hij had wel een ander idee. Namelijk dat er ook een stem van jawe is. En dat die stem sterker is misschien wel dan die oorlogsmachine die daar voor ons staat. En hij wendt zich van hem af naar een ander. En hij spreekt dezelfde woorden. Hij laat zich niet intimideren, ook niet als het zijn eigen broer is. Nou ja, en we kennen het verhaal. Uh, David komt bij de, de koning uh, Sal en uh, Sal die wil hem een beetje toerusten omdat hij wel ziet. Dat is een jonge hond, net als uit de tijd van Gideon. Maar ja, hij moet natuurlijk wel toerusting hebben. Maar ja, daar voelt David zich niet happy bij. En uh, hij gaat erop af met er één ding. De stem van Yahweh in zijn hoofd. Yahweh is de God die heerst. En wij zijn Israël. Het volk van de levend God. Zal God dan niet opstaan? Om ons te verlossen? En hij gaat erop af. En hij weet die oorlogsmachine klein te krijgen. En de overwinning groot te maken voor Israël op die dag. Is dat niet geweldig? Als een koning zijn verantwoordelijkheid neemt. Maar hij is nog geen koning, maar nu wordt duidelijk dat hij een koning is. Dat hij de stem in de bomen weet op te vangen. De zachte stem van God, die altijd aanwezig is. Maar zelden wordt gehoord. Dan wordt David koning. We gaan slaan even een periode over. Een periode van nacht, waarin David ook weer getest wordt in een nachtperiode. hij moet vluchten, steeds in de woestijn is. Bij, een, uh, bij, een, uh, bij het uitschot van het volk die hem volgt. Wat ja, is dat nou voor koning? Het is een bendeleider. Maar het komt zover dat God hem verheft. En als koning aanstelt. In uh, 2 Samuel 5 lees ik een stukje. Toen kwamen alle stammen van Israël naar David in Hebron en zeiden... Zie, wij zijn uw beender en uw vlees. Al eerder toen konu over ons was, was u het die Israël liet uitgaan en ingaan. Ook heeft Yahweh tegen u gezegd... U zult mijn volk Israël wijden en u zult tot vorst zijn over Israël. En zo kwamen alle oudsten van Israël bij de koning in Hebron. En koning David sloot met hen in Hebron een verbond voor het aangezicht van Yahweh. En zij zalfden David tot koning... Over Israël. 30 jaar oud was hij. Toen hij koning werd. En een beetje verder in vers 17. Horen we weer. De stem van Yahweh in de bomen. Toen de Filistijnen hoorden. Dat zij David tot koning over Israël gezalfd hadden. Trokken alle Filistijnen op om David te zoeken. En toen David dat hoorde. Daalde hij af naar de vesting. De Filistijnen kwamen en verspreidden zich in Rephaïm. Maar David... Vermaakt in de rust. Zegt, heer, ik ben, ik ben geen koning. U bent koning. Ik wist slechts wat u doet in het volk Israël. Ik hoef niet bang te zijn voor de Filistijnen. En hij vraagt aan Yahweh: Wat moet ik doen? Toen kwam David in Baal-Perazim. David versloeg hen daar. Omdat Yahweh had gezegd, trek op, want ik zal de Filistijnen zeker in uw hand geven. De Heere is voor mij uit, door mijn vijanden heen gebroken, als een doorbraak van water. Daarom gaf hij die de naam Baal, Perazim. Zij lieten daar hun afgoden achter. Ziet u dat? Als de macht van de koning zich manifesteert, en de overwinning wordt behaald, herkent het volk wie er God is in Israël. En dan hebben we geen afgoden meer nodig. En dan worden we in één keer... Bij dat licht van het goede nieuws wordt duisternis openbaar. Oh, Zo'n afgod, ik ben een afgodendienaar. En ze laten hun afgoden achter. Daarna trokken de Filistijnen opnieuw op en verspreidden zich weer in het Dalrefeim. Nu kon David zeggen, als er hè, de menselijkheid kon in hem omhoog komen en zeggen, we doen het wel, net als Jozua. Kent u dat verhaal? Als Jozua enkele overwinningen op zijn naam heeft staan, denkt hij, oh dat is een klein stadje, dat lukt ons wel. En we hebben al een overwinning op de Filistijnen behaald, had David kunnen denken. Maar hij is onderwezen door Yahweh, op de dag. Hij heeft de stem van Yahweh hij heeft in zich opgenomen als een spons die water opneemt. En hij is onderwezen. En opnieuw gaat hij naar Yahweh, vernedert zich. En Yahweh zegt, u moet niet optrekken. Gelukkig is hij naar God gegaan. Maak een onttrekkende beweging tot achter hen, zodat hij bij hen komt van de zijde van de moerbijbomen. Weer bomen. En laat het gebeuren wanneer u het geluid van voetstappen in de toppen van de moerbijbomen hoort, dat u zich dan haast. Want dan is Yahweh voor u uitgegaan om het leger van de Filistijnen te verslaan. En David deed zo zoals de Heer hem geboden had. En hij versloeg de Filistijnen van Geba af, tot waar u bij Gezer komt. Halleluja. David die weet de stem van Jawe te verstaan. En ook in een tijd van nacht, van overheersing door de Filistijnen, weet hij voor Israël uit te gaan en het licht van Jawe te weerspiegelen, doordat hij naar Jawe luistert. En daarop gericht is, om hem koning te laten zijn door hem heen in Israël. Dat is een koning die het goede, licht, het goede nieuws als een fakkel laat schijnen in Israël. Zodat Israël het ziet, zich bekeert van zijn werken en van zijn afgoderij. Gewoon automatisch, doordat het goede nieuws schijnt. Nou, het volgende wat David doet is eerbrengen aan Yahweh. Hij brengt de ark, de heerlijkheid van Yahweh in Jeruzalem. Want hij weet, ja ik kan mijn eigen heerlijkheid dan wel gaan opzetten. Maar het is Yahweh die schijnen moet. Het is het goede nieuws. Waar ik een dienaar van mag zijn naar Israël. Maar het is Yahweh, zijn stem, die heersen moet in Israël. David schrijf je als uh, David. Ik heb zijn naam daar uh, opgeschreven. Dat is zijn naam, David. Dat is de stam van zijn naam dood. Wie weet uh, wat dat betekent? Geliefde. Er zijn meerdere woorden in het Hebreeuws voor liefde, waaronder agap. Dat kent u misschien. Agap is, is het Hebreeuws voor liefde. Maar er is een speciale liefde die anders is dan de agap liefde. En dat is de dood liefde. Liefde zo sterk als de dood zegt. Hooglied. Dat is de hartstochtelijke, gepassioneerde liefde. Waar ook seksualiteit onder verstaan wordt. De liefde die zo intens is, dat we te maken hebben met een heilig verbond tussen man en vrouw. Een heilig verbond tussen God en zijn volk. Zo heilig, zo intiem, zo hartstochtelijk, gepassioneerd. God en zijn volk. En David mag daartussen staan. En een dienaar zijn. Van dat verbond, van die liefde. Tussen God en zijn volk. En daarom is David ook de geliefde van Israël. Dus het innige liefde van Israël. Niet zomaar liefde, niet aangaf liefde, maar doodliefde. De innige liefde van Israël. Daarin weerspiegelt Hij natuurlijk de Messias, Yeshua, die eens als koning gaat heersen. En de innige liefde is van Israël. Nog een keer naar die naam kijken: David. De Dalet is getalswaarde 4, komt twee keer voor, is dus samen 8. En een waf, dat, maakt, uh, dat is getalswaarde 6. 8 plus 6 is 14. 14 is het getal van David. U kent dat in. Uh, uit Matthäus 1 misschien, waar het geslachtsregister van Yeshua opgenoemd wordt, en drie keer 14 wordt laten zien. Het stempel van David, zo gezegd. Een Davidisch geslacht. Maar dat is niet de enige wijze waarop je David spelt. In uh, chronieken wordt David zo gespeld. Hier kennen we dezelfde letters, plus de jot. Jot is een 10. Nou, dat maakt 14 plus 10 24. En waar is 24 het getal van? 24 oudste in openbaring. En was er nog iets met 24 in Israël? Hoofdstuk 24 wordt gesproken over 24 priesterfamilies uit het geslacht van Aaron. Die worden aangesteld door David. 24 is het getal van een priesterschap, van het priesterschap van Sadok. Wat in Davids tijd wordt afgezonderd, doordat zij hun roeping vervullen en dat we in openbaring terugvinden, 24. En David is niet zelf koning, maar Yahweh is koning en daarom weet hij, ik kan niet regeren over Israël, maar Yahweh moet regeren over Israël. En hij herstelt het priesterschap in Israël. Omdat de priesters waren aangesteld om middelaar tussen God en zijn volk te zijn. David kon optrekken. Hij kon de stem van Ja, we verstaan in tijden dat het nodig was. Maar hij wist als de priesters niet hun verantwoordelijkheid nemen in Israël, ja, dan kan ik het wel doen, maar dan ben dat dus misplaatst. Ik ben geen priester. Ik ben koning. Ik ken mijn plek. En hij herstelt het priesterschap in Israël. En daarom verandert zijn naam in Chronieken in 24. Is dus heel, heel mooie studie. Om te doen is te kijken naar de verhalen van David in Samuel en Koningen en in Kronieken en dat te vergelijken. Maar dat gaan we nu maar niet doen. Salomo, de zoon van David, de veelbelovende zoon, want hij zou het huis van Yahweh bouwen. En hij is door God zelf aangewezen als zijn opvolger. Gaan we naar 1 Koning 4. Zo was koning Salomo koning over heel Israël. Dit waren de vorsten die hij had. Azaria, de zoon van Sadok, was priester. Hij liet dus het priesterschap in stand in zijn dagen. Zoals zijn vader David het had georganiseerd in Israël. In vers 4 staat er nog een keer. Zadok en Abjitha waren priesters. En vers 5. En Azaria, de zoon van Nathan, ging over de opzichters. Nathan was een broer van Salomo. En Azaria, zijn zoon, zijn neef dus die ging over de opzichters. En Zaboet, de zoon van die andere Nathan... die Nathan die David had gewezen, kent u die profeet? Die, die had het aangedurfd om voor de troon van David te staan. Hij wist natuurlijk dat David de geliefde des zere was. En dat David precies wist dat hij maar een mens was... die op zijn plek stond. Maar Nathan moest wel het woord van... ja, wij voeren naar David. En dat is toch wel een beetje gevaarlijk... voor een koning die daar op zijn plek zit... En zomaar korte met, met je kan maken. Maar Nathan was een profeet van Jabe. En David eerde hem. En luisterde naar hem. En nu is de zoon van Nathan, Zaboet, de priester en vriend van koning Salomo. Dus hij laat die regering, zoals zijn vader David het heeft georganiseerd... opnieuw zo doorgaan in de voetsporen van zijn vader. En hij heeft dezelfde vrienden, dezelfde priesters... En hij probeert, en hij doet het, door in zijn voetsporen te wandelen. Nou, vers 20. Juda en Israël waren met velen, zo talrijk als de zandkorrels die aan de zee zijn. Ze aten en dronken en waren blij. Dat is de overtreffende trap van dankbaarheid. Ellende, dankbaarheid, verlossing en mega Dankbaarheid. Salomo heerst over alle koninkrijken van de rivier de Eufraat tot aan het land van de Filistijnen en tot aan de grens van Egypte. Ze brachten geschenken en dienden Salomo al de dagen van zijn leven. Zo zal eens Shua heersen in Israël op de berg Sion. En zullen alle koningen van de heidenvolken zullen hem geschenken brengen. Amen. In vers 24, want hij heerst over al het land aan deze zijde van de rivier, van Tifsa tot aan Gaza. En men zegt, heb ik in een uh, concordant of in een uh, Bijbelse encyclopedie gevonden, dat Tifsa een stad aan de eufraat was. Dus van het oosten, Tifsa tot aan Gaza in het westen. En van Dam tot Beersheba in het noorden en in het zuiden. Al de dagen van Salomo... Heerste hij over alle koningen aan deze zijde van de rivier. En hij had vrede aan al zijn zijden van rondom. En Juda en Israël woonden onbezorgd. Ieder onder zijn wijnstok en onder zijn vijgenboom. De wijnstokken kennen we van het herstel dat Noach bracht. Na de zonvloed werd hij een wijngouder neer. En de vijgenboom, die weten we, die stond in de tuin van Eden. Dus er is een herstel opgetreden in Israël. Israël is gaan vrucht dragen. Dat doet denken aan de tuin van Ede. Aan de schepping. Aan de herschepping. Die in het, in het verschiet ligt. En in vers 20 laat we net. Ze zijn met velen zo talrijk als de zandkorrels van de zee. Dat is, herinnert ook aan die tuin van Ede. Waar de opdracht was om je te vermenigvuldigen. Om groot te worden. Bijzondere dagen van koning Salomo. Nu is het even boeiend om te kijken naar het geheim van zijn heerschappij. Van David en Salomo. Maar Salomo is de koning die zit in een tijd van vervulling, van herschepping, van herstel. Wat is nou het geheim van zijn heerschappij? Nu heeft hij natuurlijk verschillende boeken geschreven, predikers, spreuken. En het boek spreuken heet in het Hebreeuws Mishlei, En dat is een meervoud van Mashal. Weet u nog? Martial betekent in het Hebreeuws heersen. Maar martial is ook een zelfstandig naamwoord in het Hebreeuws. En dat betekent martial een spreuk, een gelijkenis of een verborgen raadsel. De Grieken ontdekten ooit dat het belangrijk was: als je over een volk wilde heersen, dat je een hoofd had. Dus zij hadden een taal, een ontwikkeling. En zij zorgden ervoor dat die taal overal opgelegd werd. Aan alle volkeren die zij overwonnen. Zodat ze allemaal Grieks gingen spreken. Want de taal en het denken wordt je dan eigen. En zo heers je over een volk. Maar dat waren zij natuurlijk niet de uitvinden van. Zij legden het op. En ze legden hun denken op. God weet dat ook. Dat mensen... <coughs> geregeerd worden door wat zij denken, door wat er in het hoofd zit door wat zich hier afspeelt door de taal van je denken, zogezegd maar God legt dat niet op zelfs niet door zijn koning God geeft spreuken, gelijkenissen verborgen raadselen zodat mensen daaruit kunnen daarvan kunnen eten en kunnen groeien in wijsheid en kennis en inzicht en steeds verder kunnen ontplooien en ontwikkelen tot een volk van koningen en priesters. Dan is iedereen koning en priester. Gaan uh, teksten bijzoeken. Ezekiel 20. Dat is een hoofdstuk om te lezen. En uh, te doorgronden. Maar aan het eind krijgt hij een boodschap over vuur in het zuiden. Een vuur dat elke jonge boom en elke dorre boom verteren zal. De uitslaande vlam zal niet doven. Daardoor zullen alle gezichten van zuid tot noord geblakerd worden. Dan zal alle vlees zien dat ik, Yahweh, dat vuur ontstoken heb. Het zal niet doven. En dan verzucht Israël: Ach, heren Yahweh. Ze zeggen toch over mij: Is er niet iemand die een raadsel spreekt? Daar staat het woord. Mashal: Een verborgen raadsel wordt gegeven aan Israël over de toekomst van Israël. Waarbij ze op dat moment niet weten wat het betekent. Net als in een tijd van uh, de afval van Jacobs gezin. Als Jacob, uh, de erfgenaam van Abraham, de belofte draagt, zijn twaalf zonen die vervallen allemaal tot zonde. De een die mooit een stad uit en de ander die, die, ligt, die ligt met zijn eigen schoondochter in bed. Nou, het is niet normaal, niet te filmen. Hoe dat een afgang vindt. Is dat dan de man van belofte? En dan verschijnt Jozef met dromen die een verborgen raadsel bevatten dat Israël niet vatten kon op dat moment Michelet zijn niet altijd dingen die we gaan begrijpen ja zeker het zijn uitdagingen om te gaan zoeken en het voedsel te vinden dat er in verborgen is maar het is verborgen en daarom zeker een uitdaging om daarin te duiken en te zoeken wat betekent dit dat koning Yahweh ons wil onderwijzen en toen Yeshua zich openbaarde, openbaarde hij zich nog niet als koning, maar wel als koning zoals David aan het begin, voordat hij koning was. Hij vertelde gelijkenissen, verborgen raadselen. Psalm 78 wil ik nog opzoeken, ook uit de tijd van David. Dan had hij de Levieten aangesteld en een groot deel van de Levieten had hij geleerd wat hij zelf in het veld had gedaan met die harp. Zingen, liederen. En ook van Salomo stond, st is bekend dat hij duizend vijf liederen schreef. Naar zijn spreuken en de verborgen raadselen. Psalm 78. Asaf was een van die levieten die in het koor van David aangesteld werd in de tempel. En die, uh, die schrijft ook liederen. Hij heeft ook dat, die feeling met Yahweh, de God van Israël. En hij verstaat zijn stem en hij wil dat ook in liederen ...opsluiten. En hij zingt... ...mijn volk, neem mijn onderricht... ...dat is Torah... ...ter oren. Neig uw oor tot de woorden van mijn mond. Want ik wil mijn mond... ...met open opendoen. En van al oude... ...verborgenheden... ...doen overvloeien. Die we gehoord hebben. Die we weten. En onze vaders ons verteld hebben... We zullen ze niet verbergen voor hun kinderen, maar aan de volgende generatie de loffelijke daden van Yahweh vertellen. Zijn kracht en zijn wonderen die hij gedaan heeft. Het gaat niet om David, het gaat niet om de koning, het gaat om Yahweh. Want hij heeft een getuigenis ingesteld in Jacob. En een wet vastgesteld in Israël. Een getuigenis gaat over die twee stenen platen die vervuld zijn van de herschepping van Yahweh. Tien woorden van herschepping die gegeven zijn aan Israël. Maar wat betekent het? Waarom is het op steen? Waarom heeft God met zijn eigen vinger die tien woorden geschreven? Waarom wordt dat in een ark neergelegd? Ook dat zijn gelijkenissen. Raadselen, verborgen raadselen. Die een uitdaging zijn om voor ons om te gaan zoeken. Uh, het Hebreeuwse Midrash komt van de stam Darash. Wat zoeken betekent. Van oorsprong betekent te treden. Een, een, een pad betreden met je voeten net zo lang totdat je gevonden hebt wat je zoekt. Ja, het is een eer voor een koning om raadselen bekend te maken en uit te leggen. En raadselen werd Salomo wel mee ge, uh, geconfronteerd toen die twee vrouwen voor hem kwamen. Die twee hoeren waren het. Die allebei een kind hadden gekregen. Nou dat was ook een raadsel. Wat was, was de oplossing. En ook dat verhaal heeft weer een boodschap voor Israël. Voor de toekomst van Israël. Ook daarin zit weer een verborgen betekenis. De misle, de spreuken, gelijkenissen, verborgen raadselen. Die zijn door God ingezet in Israël. Om het goede nieuws te laten schijnen als een fakkel. Dat zien we als Jozef dromen krijgt. Dat zien we als uh, Salomo regeert. Dat zien we als God Israël. Uit Egypte haalt en hij hen door de ervaring heen laat gaan. En zo ervaringen en verhalen die allemaal op zich gelijkenis en verborgen raadselen zijn. Allemaal onderwijs. Wat ook weer weerspiegeld is in het verborgen manna dat ze ontvangen in de woestijn. Waarvan ze kunnen eten. Ik wil er nog even een anti-regering tegenoverstellen. In uh, het christendom, toen uh, het, uh, de Torah, het goede nieuws naar de heidenen ging, toen dachten de heideren, Dank je dankjewel, dat willen we wel. Maar wij gaan niet over het goede nieuws praten, we gaan geen gelijkenissen, verborgenheden en raadselen doen. Wij gaan ons bezighouden met uh, theologie, christologie bijvoorbeeld. is een onderdeel van de christelijke theologie dat bestudeert en definieert wie Jezus was en is. Dus we gaan niet luisteren naar wat hij zegt, zijn verborgen raadselen, dat is niet zo interessant. Dit staat, dit staat op Wikipedia. Maar we kijken wie die is, hoe die precies in elkaar steekt, hoe hij existeert, zogezegd. Dus minder geïnteresseerd in de details van zijn leven. Zo staat het terecht, ik heb het niet uh, aangepast of zo. Maar meer in zijn eigenschappen, in zijn incarnatie en in de belangrijke gebeurtenissen in zijn leven. En dan heb je allerlei opvattingen. De monofysitische opvatting houdt bijvoorbeeld in dat de menselijke natuur van Christus werd opgelost of verteerd door het goddelijke aspect. Nou... Nah. Wat is daar het verborgen raadsel aan? Wat is daar nou een spreuk aan? Wat onderwijst me dat? Of de miovisite opvatting, dat Christus bestaat als een hybride godmenselijke natuur. Tegelijkertijd menselijk en goddelijk iets unieks in het universum. Waar zijn we in vredesnaam mee bezig? Dit is geen spreuk. Hier, hier kan ik net zo lang op gaan studeren totdat ik een onzweeg. Maar ik kom er niet uit hoor. Waar ik op uitkom is verhitte hoofden. Hij is heftige discussies. Kijk maar op internet. Druk, typ maar in. Drie eenheid. Dat voedt mij niet. Vind ik weinig koninklijks aan. Vind ik, proef ik ook geen goed nieuws in. Hoe Yeshua precies existeert. Hoe goddelijk hij was. Hoe menselijk hij was. Waar zijn we mee bezig? Wat zijn we voor stelletje heidenen? Dan laten we ons niet regeren door hem hoor. Hij zal wel eens koning zijn. En hoe kunnen we... In zijn heerschappij komen als we het goede nieuws wat hij gebracht heeft gaan onderzoeken, gaan bestuderen om eruit te komen wat het ons te zeggen heeft zodat we groeien. Daarom heeft hij zijn apostelen de wereld ingezonden. Onderwijst hen alles wat ik u geboden heb. Daar staat niet onderwijst hen mijn goddelijke en menselijke natuur. Daar staat er niet. Deze vorm, ja, ik noem hem de anti-regering. Ik vind het een, een, een, een vorm van regeren, wat het zeker is, want de kerk die, die heeft, de Roomse kerk met name, heeft uh, door dit exact te willen definiëren, heeft, uh, hebben zij de macht over Europa weten te krijgen. En de paus heeft zich opgewerkt als een anti-regerende macht die aan Europa oplegt wat er geloofd moet worden. En iedereen die het daar niet mee eens is, wordt eruit gekikt. De ene concilie, de ene synode naar de andere. Als je de Christus definieert op een andere manier dan wij, hoor je er niet bij. Nou, dan dan boren we tot het uitschot als we er anders over denken. Maar, uh, dat even ook weer ter verduidelijking van het geheim van Salomo's regering. Had niks te maken met dat ze het precies konden uitleggen hoe het exact zat. Dat we precies konden zeggen hoe God existeert of wat dan ook. Of Yeshua zijn zo. Jozefat, laatste koning waar ik even kort van over zeggen wil, u mag het uh, zelf even thuis doorlezen. 2 kronieken 17, Jozefat is een koning die ook wandelt in de voetsporen van zijn vader David. Zelfs de hoogten pakt hij aan en maakt hem met de grond gelijk. En dat is uniek voor een koning. En wat doet hij? Hij besluit in het licht van koning Yahweh, zijn koning, om de Torah te doen uitgaan in Israël. Dat is de eerste koning die daar actie in onderneemt. En hij, hij haalt er levieten en priesters bij en hij zendt mensen om dit gestalte te geven. Zenden in het Hebreeuws is shalach. Daar komt ook het woord shaliach vandaan, apostel. Dus zoals Jozefat zijn apostelen uitzendt om de Torah te onderwezen, is hij daarin ook weer een weerspiegeling van Yeshua die de Torah zal uitzenden van de berg Sion. Waardoor? Mislei. Spreuken. Geheimenissen. Gelijkenissen. Jozef had als hij dan de priesters en de levieten uitzendt naar alle steden in, in, in Juda. Dat is zo'n mooi beeld. Dan gaan ze naar de mensen zelf toe. En gaan ze samen zitten. Torah studeren. Ik denk dat daar de synagoog ontstaan. Dus er zijn tal van wetenschappelijke onderzoeken geweest. Ik heb er verschillende boeken van onder ogen gezien. En ze zitten allemaal te kijken in die tijd van Ezra en, en de ballingschap. Ja, dan, dan zijn we niet meer in Jeruzalem, hebben we geen tempel en dus moet er uh, iets anders komen en dan zou de synagoog ontstaan. Nee, in deze tijd van Jozefat bloeide de tempel. En die waren voor de feesttijden. Maar de heerschappij van de koning gaat door die Torah waarin al die ...gelijkenissen en geheimenissen van God te vinden zijn... ...die ons allemaal te onderwijzen hebben. Bladzijde na bladzijde. En hij zendt de priesters uit. En zo krijgen we de eerste gemeenschappen... ...in dorp de dorpen en steden van Juda... ...waar Torah gestudeerd wordt... ...en het goede nieuws gestalte krijgt van de bevolking... ...doordat ze groeien. Dagelijks hun portie manna kregen. En groeiden in de kennis en in het inzicht... ...van het goede nieuws. Nou, nog even samenvatten. Een koning is onderwezen bij daglicht. Hij wandelt in het licht... ...terwijl het donker is. Als de oorlogsmachines tegenover je staan. Omdat een koning weet... ...hier wordt Israël aangevallen. En dat is het volk van God. Dat is het oogappel. Zijn oogappel. Hij is de innige geliefde van Israël. Hij onderwijst Torah zoals het hoort. door spreuken, gelijkenissen en verborgenheden... Dat onderwijs brengt Israël in de ruimte, in de vrijheid, de vermenigvuldiging, de veelheid, de shalom, de heelheid. Goed nieuws. Abraham zag de fakkel van het goede nieuws. Israël zag de fakkel en leerde de inhoud kennen, het getuigenis. Gideon laat Israël zelf als een fakkel branden, zo wordt Israël een gemeenschap van getuigen. En een gezalfde koning leidt de gemeenschap tot vruchtdragen. De shalom, de heelheid. Amen.